12 uur. Jan van der Putten met het nos journaal In Amsterdam Noord is een gehandicapte vrouw van 78 bij de geldautomaat beroofd door twee mannen. Ze was opgestaan uit haar rolstoel om te pinnen. Toen ze het geld uit de automaat wilde pakken, kreeg ze een harde duw en viel ze op de grond. De mannen gingen er met het geld van door. De Duitse luchtmacht bereidt zich voor op een vertrek uit Turkije, meldt Der Spiegel. Duitse straaljagers maken gebruik van de Turkse basis in Chirlik om aanvallen uit te voeren op IS in Syrië. Maar parlementariërs uit Duitsland mogen Duitse militairen op de basis niet meer bezoeken. In juni keurde Duitse parlement een resolutie goed waarin de Armeense volkenmoord van 1915 officieel tot genocide wordt bestempeld, tot woede van Turkije. Volgens Der Spiegel zijn er plannen om de Duitse vliegtuigen te verplaatsen naar Jordanië of Cyprus. Het warme weer kan storingen veroorzaken bij tv en internet. Klanten van kabelexploitant Zico klagen over slechte verbindingen, meldt regionale omroep 1 Limburg. Door de zon worden de grijze verbindingskasten op straat gloeiend heet en daardoor werken tv en internet minder goed. Volgens Zico is er weinig aan te doen. Ook andere aanbieders maken gebruik van die grijze kasten. In Lagevuurse zijn twee stieren afgemaakt nadat ze voor de tweede keer in korte tijd waren ontsnapt. Dit keer de twee braken door de omheining van een landgoed om achter de koeien in een nabijgelegen weiland aan te gaan. Politie en omstanders probeerden de stieren te vangen, maar dat mislukte. Ze liepen het bos in en beschadigden twee geparkeerde auto's. Een team van Dierenpark Amersfoort slaagde er uiteindelijk in de stieren uit te schakelen. Tot besluit het weer. Zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 35 graden. En aan het strand is er wind van zee. Morgen weer veel zon. Ook wat sluierwolken. Het wordt 26 graden aan de kust tot boven de 30 in het binnenland. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In de Randstad file op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Tussen Noorderloos en Everdingen, 8 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. De vertraging is een half uur. Tot zover de verkeers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 Dagelijks live bij ZFM's tussen 12 en 2 uur. Hele goedemiddag, middag, duisteraars. Mijn naam is Hans Wassenaar. En vandaag is onze sidekick Dave Hemmend. Goedemiddag. Een hele goede middag. mooi weertje vandaag, hè? Heerlijk weertje. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. We kunnen er weer tegenaan zo, hè? Jazeker. Ja, ja, ja, ja. Vertel eens, wat, wat, je bent voor het eerst hier als sidekick. Ja. Vertel eens, wat, wat, waarom kom je bij ons eigenlijk? Nou, ik, ik, ik was altijd met muziek bezig. En ik denk, ja, uh, muziek en radio, dat heeft iets met elkaar. Ja, dat is wel, ja. Dus dan denk je van, nou goed, dan uh, vind ik het dus leuk om te gaan kijken... wat doen ze, ze al bij een radiostation. Ja, ja. En ik denk, nou, dan krijg uh, je krijgt kans... Zo zijn alle aspiranten bij bijvoorbeeld uh, Veronica ook zo begonnen. O, dus je hebt dan een aspiratie om daarheen te gaan? Nou, <lacht> <misschien>. <lacht> <lacht> Maar dat is nog toekomstmuziek. Ja ja, ja, ja, ja. Ik heb gehoord dat jij misschien wat op vrijdag wil gaan doen, hè, of niet? Ja, ik ben bezig. Maar ik werk voorlopig nog. Ik doe wat andere werkzaamheden nog op vrijdag. Ja. Die moet ik eerst helaas nog even afmaken. Ja, dan, dat, uh, dat begrijp ik. En dan uh, ga ik verder... Uh, ja. Oké, okay, nou we gaan de, de zon schijnt buiten en daarom heel heel uh, wat toepasselijk als de zon schijnt. Vind je dat een mooi plaatje? Prachtig. Gaan we proberen. Ik hoop dat die lang blijft schijnen die zon. Oké. Okay. Als die boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet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 Ja, het leven is inderdaad fijn als de zon schijnt, denk ik, hè? Nou, het is een uh, bijzondere warmte. Ja, dag. Ja, ik geloof ja. de warmste van uh, dit jaar. Ja, dat wordt inderdaad het warmste. En daarom hebben wij het hitteplan hebben wij, uh, is geïntroduceerd, hè? Ja. Kan je dat misschien voorlezen voor ons? Dat ga ik even voorlezen. Het Nationaal Hitteplan is in werking gegaan. Heerlijk, hè? Die zomerse temperaturen. Het stijgende kwik is reden om een Nationaal Hitteplan af te kondigen. Maar het Rijksinstituut voor de Volksgezond en Milieu adviseert namelijk... Vorig maar het regelen om de hoge temperaturen het hoofd te bieden. Wat kun je eigenlijk zelf doen bij een hittegolf? Nou, wat te doen bijvoorbeeld om een uitdroging te voorkomen: drink water. Nou, drink minstens twee liter water, vruchtensap of kruidenthee verspreid over de dag. Meer, meer als je veel transpireert, ook al eh, als je geen dorst hebt. Neem water mee als je ook naar buiten gaat. Wees matig met alcohol, cafeïne houdende dranken en dranken met suiker. Deze onttrekt juist vocht aan jouw lichaam. Als je minder dan normaal plast of als je urine donkerder wordt... dan moet je meer drinken. Nou, dan hebben we de tweede punt, dat is de zonnebrand. Denk aan je huid wanneer je naar buiten gaat. Smeer de onbedekte huid goed in met een zonnebrandmiddel... met hoge beschermingsfactor. De derde is uit de zon. Ga indien mogelijk alleen s'morgens naar buiten. Probeer als het erg warm is zoveel mogelijk binnen te blijven tussen elf en vijf uur. En dan het belangrijk ook is, is een luchtige kleding. Draag lichte, luchtige kleding. Het liefst van katoen, linnen of andere natuurlijke vezels. Bedek je hoofd met een zonneklep of zonnehoed wanneer je naar buiten gaat. Vervang een dekbed door een deken of door een laken. Nou, en als laatste, wondjes. Verzorg uw wondjes extra goed ter voorkoming van ontsteking. Nou, dat is een heel verhaal. Maar ja, ik, ja het is wel belangrijk, denk ja. ik, inderdaad, dat je voldoende drinkt. Dat is dat sowieso. Dat is zeker. En, en... en niet alleen maar bier. Nee. Of wijn. Of wijn, precies. <laughs> nee, je hebt net voorgelezen dat dat inderdaad niet de bedoeling is. Nee. He? Nee, nee, nee. Oké, okay, en nou we hopen in ieder geval dat we een klein beetje een koele nacht krijgen. Want dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Ja, dat we mensen een beetje kunnen afkoelen. Want het, het is ook voor mensen bijvoorbeeld met een wat hogere bloeddruk. Ja. Geen beste dag. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Nou, daarom gaan we eventjes even luisteren naar Summer Night. Heel goed. Slapen, dat is wel belangrijk. Zeker als het een beetje lekker koel cool gemaakt wordt in je slaapkamer. Hè? Ja, zeker. En dan ook een beetje dat je ook uh, inderdaad ook s'avonds laat wat water drinkt voor ja, je slaap. Ja, ja, ja, ja. Oh. maar dan moet je er s'nachts weer uit. Hè. Dat is weer het nadel. <laughs> <weer> <laughs> en in de dierentuin zou daar de leeuw eigenlijk slapen. Uh, nou, ze slapen meestal, wat ik zie, ook in de duinen. In de duinen? Ze slapen meestal op een rug, de dieren, als oh, ze ze schut. Ja, nou, meestal we gaan, het, we gaan het eens even vragen ofzo, of ze, of inderdaad de leeuwen ook s'nacht slapen. Oh, oké. Okay. Wie? <laughs> Oh, we mow it. Oh, we mow it. Oh, lijkt dus echt dat ze slapen nog nachts. Hè? Heel erg. Ja. Goed, we gaan over... Deze was nog niet aan de beurt, die komt straks. We gaan over naar de 3 in 1. Want dat is eigenlijk het volgende item. En ik heb deze keer uitgezocht. het gaat over steden. Nou, dat is interessant, ja. ja. Nou, we zullen eens even kijken wat je daarvan vindt. Daar komt hij aan. In één, een. In een.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 altijd een beetje apart. Staat aan de kolkende maat, weinig bezongen, helaas. Zo'n zachte jij als jij heeft er niet een, kom maar, dan gaan we erheen. Staat als een onuitgesproken gedeelte. Kom met me mee naar mijn streek.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 Your you're Los. And this day is done. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Vandaag met Dave Hemmend. Goedemiddag, Zandvoort. Hier is Dave Hemmend met het nieuws of richten uh, op z Vrijdag 26 augustus om half negen avonds kunt u bij het Wapen van Zandvoort... dat is ook op iedere laatste vrijdag van de maand... kunt u gaan zingen met de wapenzangers van Zandvoort. De kosten zijn gratis in het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein 10. Dan is er een rommelmarkt in Oud-Noord. Dat is op zaterdag 27 augustus van ochtends 7 uur tot middags 2 uur. Heeft u bijvoorbeeld nog spullen of oude spullen in uw garage of zolder liggen waar u niets mee doet... dan kunt u samen met uw kinderen uw oud spulgoed een nieuw leven geven. Kom dan op zaterdag 27 augustus naar de gezellige buurt in Oud-Noord in Zandvoort-aan-Zee. De feestcommissie daar, al zijnde van Zoentje Oud-Noord... organiseert hier namelijk voor de 17e keer een rommelmarkt. Vanaf 7 uur s morgens mag u dan een plekje uitzoeken waar uw spullen... Uh, en om 2 uur smiddags wordt alles weer opgeruimd. De rommelmarkt zal zich ophouden in de volgende straten. De Potgieterstraat, de costa straat de Genestetstraat en het Tenkate-plantsoen. Voor de kinderen zal er uiteraard de hele dag een springkussen aanwezig zijn. Dan is er nog een Jutters kofferbakmarkt. Dat is op zondag 28 augustus van ochtends 10 uur tot smiddags 4 uur. Ja, dat is in, in verband met de toeristenmarkt... is de Jutters Kofferbakmarkt op het Gasthuisplein in Zandvoort... weer terug van weg geweest. Al vier jaar blijkt dat de Jutters Kofferbakmarkt in Zandvoort... een groot succes zijn. Het is een echt gezellig evenement... met veel terugkerende standhouders en uh, gasten. Ook toeristen weten inmiddels de weg daar te vinden. De Jutters Kofferbakmarkten werden vorig jaar druk bezocht. Ook dit jaar zal er weer plaatsen te zijn voor 15 euro... Aanmelden kan via kofferbarkmarkt zandvoort at De kofferbarkmarkt is van s ochtends 10 uur tot s middags 4 uur op het Grashuisplein in Zandvoort. Aantal kramen zijn er van 26 tot 50 stuks. Telefoon is 0619-427-070. U kunt ook op de website terecht bij www.onr-e of streepje sorry even Evans. Nul NL. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt nou als volgt. Ook vandaag zal het weer heet zijn met overal in de regio tropische temperaturen die uitkomen op waarden tussen 30 en 32 graden. Daarbij schijnt de zon, maar er trekt van nu en dan wat sluierwolking over de regio. Het blijft overal droog, het waait niet meer dan een zwakke tot hooguit matige Zuidoostenwind. Aan zee is vanmiddag kans op een verkoelende zeewind. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en het meest matige Zuidenwind daalt de temperatuur naar waarde rond de 20 graden. Morgen schijnt ook de zon, maar het is wel aangenamer. Dat komt omdat de Zuidenwind geleidelijk via west draait naar het noorden. De temperatuur loopt op naar waarde omstreeks 26, 27 graden aan zee... en is een graad of 23, aan zee is het veelal een graad of 23, 24 graden. In onze regio's er komt geen hittegolf. Daarvoor lijken we net een tropische dag te kort te komen. In het weekend schijnt de zon ook flink, maar er zijn wolkenvelden... en met name later op zaterdag is er een kans op regen en onweer. Wat de temperatuur wordt, is even afwachten, want de marges zijn maar met 24 tot 29 graden erg ruim. Zondag waait de wind vanaf zee en is het overal koeler met waarden tussen de 20 en 24 graden. De eventuele hittegolf is dan weer voorbij. Maandag lijkt een bewolkte dag te worden met een enkele buien. De temperatuur zal dan blijven steken bij een maximaal een graad of 19, wellicht nog hier en daar een graadje of 20. Dinsdag tot en met vrijdag is het licht wisselvallig met vooral later in de week een toenemende kans op buien. De wind is veelal zuidwest en de temperatuur komt dagelijks uit 20 tot 22 graden. Dat zijn voor begin september hele normale temperaturen, al dus Rico Schreuder. Het You've lost your chance Feeling low, gotta go See a show in town Hear the jokes Have a smoke and the laugh at the clown In the world See a girl with a smile In her eyes Never thought I'd be brought Right down by her lies In a trance Watch her dance To the beat of the drum Lost her now, sweating brow. I'm on fingers and thumb. Wonder why I hit the sky when she blows me a kiss. In a while, run a mile. I'm regretting all this. Ha ha, said the clown. As the king lost his crown, is the night being tight on romance? You've lost your chance Time to go, close the show Wave the people goodbye Grab my coat, grab my hat Look that girl in the eye Where's your home, won't your phone Number stop fooling around could have died, she replied, I'm the wife of the clown, ha ha, said the clown, has the king lost his crown, is the knight being tight on romance, ha ha, said the clown, is it bringing you down, that you've lost your chance to. Tight up, tight. Guarantee forgeseller. Haha! Haha! Haha! Haha! Hey, chef, ik Van zand Je kan de bloems wel willen verlaten.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 Maar de bloes verlaat jou nooit. De bloes verlaat jou nooit. De bloes verlaat jou nooit. Ja, dat was de dijk. Met Rinus van der Lubbe of zo heet hij geloof ik? Henk van der Lu de Lubbe, zijn broer dan. <laughs> kan. Ja. ja, de Blues verlaat je nog. Ik vind het een geweldige plaat, moet ik ja, eerlijk zeggen. ik vind het uh, heel goed. Ja. Ik, ik vind, je vertelde me net, hè? hij acteert tegenwoordig. Hij acteert in Dr. Deen. Oh, Dr. Deen, ja. Ja, ik ja. weet niet of, die, die, single, of dat nog, die serie nog bestaat, dat weet ik niet. Ik maar dacht alleen... het wel, dat op herhaling. Ja, bij Max is dat geloof ik, die omroep. Ja, ik dacht het wel, ja. Ja, dus ja, dat... Ja. Uh, nou ja, inderdaad. Ik hoop dat de bloes hem nooit verlaat. Inderdaad. Nee, dat hoop ik en, zeker. En dat het niet een illusie van hem is. Nee. Ik heb dat ik als een Hotel Champagne.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 uitvoering, moet ik eerlijk nou. zeggen. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik vind hem schitterend. Vooral dat gitaar in nou. de achtergrond. Ja. ja, ik vind het echt... Uh, het is een mooi liedje, dit. En dit was uh, Sarah... Nee, Julia Zare. Nooit van gehoord, nee. moet ik eerlijk zeggen. Dat kan ik ook niet, nou nee. ben ik ook niet zo'n lopende encyclopedemia als Bart die straks komt. Dus dat weet ik niet. Nee, maar het klinkt... Ja, super. ja. Het, klinkt, het klinkt geweldig. Ja. Het klinkt geweldig. We gaan nog eventjes naar een oudere. En dat is Brenda Lee met I'm Sorry. accept my apology, but love is blind, and I was too blind to see. Het was zoals we het heten, gouwe Ouwe was dit ja. echt. Hè? Ja, heel mooi. Ik heb afgelopen zomer heb ik, de laatste keer heb ik de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Ja. Trouwens, een geweldig evenement is dat. En dan hebben we in de derde dag heb je de Zeven Heuvelen lopen. Ja. En dan ga je door Groesbeek heen. Ja. En dan kom je in Groesbeek binnen en dan loop je onder zo'n boog door... waar een DJ bovenop staat. En weet je wat ze daar spelen, als je daaraan komt? Dan moet je echt denken aan die IJslanders die dat doen, met die handen daarboven. Weet oh, je die allemaal. weven. Ja, daar ja. nou, ja. moet je opletten. De dit hoor je dan. Buddy,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 Somebody better put your bag into your place we, we will we Nou, ik kan je wel zeggen, dan lopen de rillingen over je rug, hoor. Ja, dat is een klassieker. Ah, ja, ja, Dan loop je de derde <laughs> dag, hè, dan, heb je er al, dan heb je er al 80 kilometer op zitten. Ja. En dan, dan zo'n liedje, nou, dan loop je tot het end hoor. Dat ja, kan ik je voorstellen. Ja, dat kan zeker. En hadden ja, we ja, ja. goed weer, bij die vier dagen. We hadden drie dagen hadden we, uh, net als dit. Dus ja. eigenlijk te heet. Ja. Maar de mensen die waren zo aardig. Die ja. stonden allemaal met water te gooien en onder oh. met sproeiers. En dat was echt heel goed. Maar de vierde dag hebben we uh, vreselijk veel onweer gehad en regen... Vooral in de ochtend. En smiddels werd het gelukkig droog. Toen we die via gladiola oh ja Toen was het weer mooi weer. Oh. En dan krijg je gladiolen. Met allemaal die mensen om je heen. En dan, dan zweef je naar het einde. einde ja. en, het, en, <laughs> en dan het einde. Mijn vrouw die stond me op te wachten. Ook met een bos gladiolen. Geweldig. Oh, okay. ja, ik hoop het volgend jaar weer te lopen. Oh, okay. dus, ja, het is me uitstekend bevallen. Oh. Uitstekend. We, gaan, uh, we gaan weer naar het eind. Het gaat hard. De nou. uur is er wat over. Dus. Nog twee uurtjes. En ik wil, of, nog twee minuten. En uh, ik wil eindigen met, uh, met, uh, met de Pretenders. Prima. Ja? Ja, oké. Oh, oké. Okay. In pocket. Ik gonna use it intention. I'm feeling mental. Gonna make you, make you, make you motive. G'motion, resting emotion. I've been diving, detailed leaning, no reason.